In het gebouw staat een laag water die radioactief besmet is... vermoedelijk als een gevolg van het gedeeltelijk smelten van de staven. Dat belemmerde reparaties aan het koelsysteem. In reactor 2 en ook in 1 en 3... worden nog altijd uitzonderlijk hoge hoeveelheden radioactiviteit gemeten. In het oosten van Afghanistan zijn zeker 20 werknemers... van een bouwbedrijf omgekomen bij een explosie. Een vrachtwagen geladen met explosieven ontplofte... midden op het terrein van het bedrijf. Tientallen mensen raakten gewond. De explosie was gisteravond laat in de oostelijke provincie Pactica. Lokale autoriteiten zeggen dat het een aanslag was. Alle slachtoffers zijn werknemers. Er waren geen Afghaanse of buitenlandse militairen in de buurt. Een van de Nederlandse mede-aanklagers bij het proces in Duitsland tegen kampbewaarder Demjanyuk is plotseling overleden. Rob Wurms werd twee jaar geleden gevraagd om mede-aanklager te zijn. Hij vertegenwoordigde zijn twee zussen die in de oorlog zijn omgebracht in kamp Sobibor.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog een dikke 80 kilometer aan files. Bij Arnhem loopt het vast op de A12 in de richting van Utrecht. Bij Veenendaal eerlijk gezegd. Tussen knopend Maandenbroek en Veenendaal-West... staat namelijk 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En op de A59 vanuit Os naar Zierikzee Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Maden en knopend Zonzeel staat 4 kilometer ook. En de rechterrijstrook is hier dicht.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna zes minuten over negen. De Libische opstandelingen hebben, zo lijkt het, hun momentum terug. En dat heeft volgens deskundigen dan weer alles te maken... met de steun die ze krijgen van de NAVO. U hoort zo het laatste nieuws. Eerst naar de Meltdown in Fukushima. De splijtstofstaven in de Japanse kerncentrale Fukushima 1... zijn waarschijnlijk gedeeltelijk gesmolten. Het zou gaan om een gedeeltelijke meltdown in reactor 2. Dat nieuws dat speelt al even een aantal dagen. Woordvoerder van de Japanse regering heeft het echter nu ook bekendgemaakt. Uh, well, Straling van het water in de kelder van het turbinegebouw is zeer hoog. Radioactiviteit lijkt te komen van splijtstofstaven die gedeeltelijk zijn gesmolten... en in contact zijn gekomen met het water dat gebruikt wordt om de reactor te koelen... zo zegt deze regeringswoordvoerder. We spraken energiedeskundige Wim Turkenburg van de Universiteit van Utrecht... en die legde uit wat er is gebeurd tijdens die gedeeltelijke meltdown. Nou, het betekent dat dus de temperatuur in de reactorkern uh, tot boven de 2900 graden Celsius is opgelopen. Waardoor ook uh, de spijtstoftabletten zijn gesmolten. Wanneer dat is gebeurd, dat is niet helemaal helder. We dachten eigenlijk al dat dat uh, zeg maar op 15 maart uh, was gebeurd toen we ook daar een explosie hadden. Maar gisteren kwamen er ook berichten naar buiten dat misschien daarna ook weer het splijtingsproces op gang is gekomen. En dat er dus weer warmteontwikkeling plaatsvindt. En dat zou dus ook tot... Uh,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 Ja, en dat is iets om je zorgen over te maken, zei Turkenburg. Door die hoge concentratie van radioactieve stoffen... kan er nu niemand in de buurt komen van de reactoren. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien in Fukushima. Betekent dat er niet gewerkt kan worden aan het herstellen van de koeling. Eigenaar van een van de kerncentrales zei gisteren... dat er 10 miljoen keer zoveel straling was gemeten dan normaal. Maar die bewering werd later weer ingetrokken. De meetresultaten waren verkeerd geïnterpreteerd. Greenpeace heeft sinds afgelopen weekend... zelf een team van stralingsdeskundigen in Fukushima rondlopen... Telt deskundige Jan van der Putten van Greenpeace International. In een eerste fase van ons onderzoek hebben we eigenlijk uh, vooral het gebied onderzocht uh, van een 30 tot 50 kilometer van de centrale. Dus niet echt dicht bij de centrale, maar ook iets verder. Waar dat we eigenlijk zeer hoge stralingdosis hebben kunnen vaststellen op plaatsen waar ook nog heel wat mensen wonen. En we hebben toch kunnen vaststellen dat. Uh, men eigenlijk de maximaal toegelaten jaarlijkse dosis overschrijdt in enkele dagen. Op basis daarvan kunnen we toch ten stelligste aanbevelen dat de mensen daar geëvacueerd worden. Greenpeace vindt dat de bevolking te weinig informatie krijgt van de Japanse overheid. De overheid zelf is op haar beurt weer erg boos op de beheerder van de kerncentrale Tepco... vanwege de bewering dat er 10 miljoen keer zoveel straling was gemeten dan normaal. Laten we maar eens even naar Japan gaan, naar Roel Pauw, onze verslaggever, die is daar. Roel, wat heeft de regering hier nou over gezegd? Ja, de regering is het eigenlijk wel een beetje zat. Dat uh, die onduidelijkheid van de kant van Tepco over getalletjes. Nou, het werd net al even genoemd. Uh, de klap op de vuurpijl was wel uh, die misser van uh, dat cijfer van 10 miljoen. Dat cijfer werd een paar uur later weer ingetrokken. Uh, inmiddels was er grote paniek ontstaan. Mensen maken zich uh, bezorgd en uh, willen namelijk weten hoe het echt zit. En dat wil de regering ook. En de regering voelt zich op haar beurt weer onder druk gezet door het internationaal atoomagentschap. Uh, kortom, er is een grote onduidelijkheid over wat er nou werkelijk aan de beurt is. En vooral ook hoe groot de zorgen zijn, uh, hoe, hoe bezorgd de bevolking zou moeten zijn. Uh, ik sprak hier uh, bij een uh, opvangcentrum waar mensen zitten uit de regio Fukushima, uh, dat ze... Het vermoeden hebben dat er nog iets veel groters achter schuil gaat dan wat uh, de regering en TEPCO tot nu toe bekend hebben gemaakt. Uh, of dat zo is weten we natuurlijk niet, maar het zegt wel heel veel over uh, wat voor effect dat heen en weer geschuift met cijfers en en het, het, het, het, het, de statements en het intrekken van statements heeft op uh, de bevolking. Ja. Ze, ze weten gewoon niet meer hoe het zit. Ja, onzekerheid, Roel, kan leiden tot angst. Merk je dat? Ook worden de Japanners banger voor de gevolgen? Ja, dat is altijd moeilijk vast te stellen. Uh, hier in dit stadion waar ik nu ben, de Saitama Super Arena, zouden mensen moeten zijn die zich bij uitstek zorgen maken. Want hun huis staat in het gebied waar uh, mensen massaal zijn geëvacueerd. En ja, ik krijg eerlijk gezegd niet de indruk dat ze zich daar nou het meest druk over maken. Over, over 10 miljoen uh, millisievert of wat dan ook. Uh, wat zij willen weten is of ze ooit nog eens terug kunnen naar hun eigen huis. En als dat niet kan, of ze de spullen die ze daar hebben moeten achterlaten, of ze die nog ooit kunnen veiligstellen. Uh, daarover maken mensen zich wel bezorgd. Ik geloof niet dat ze uh, zich erg bang zijn voor een, een uh, plotseling, acuut optredend gevaar van een meltdown eh, en dat er eh, nucleaire wolken deze kant op zullen komen, de kant op van Tokio. Roel is in Tokio en het, het verslag. Ja, en in Japan zijn ze natuurlijk nog steeds druk bezig met het opruimen van de puinhopen en het bergen van lichamen. na die verwoestende aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Er is een Nederlands hondenteam dat heeft de afgelopen twaalf dagen meegezocht naar stoffelijke overschotten. De honden van het Signi-team vonden enkele tientallen lichamen. En gisteren kwamen de honden en hun baasjes terug op Schiphol. Ja. Leuk, kom in de TG. welkom thuis. Hoi. hé, hoi, Hoi. Hoi,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 Ja, die zullen lekker morgen uitslapen op de bank. Die hebben het beter. <grijgene> die mogen in bad en krijgen lekker, extra lekkers te eten? Nou ja, ik denk dat ze wel even laten zwemmen hebben. Nou ze ja, krijgen we een eigen brok, hoor. Nou, je heeft de honden gehoord. U kunt ze ook zien. Dan moet u even naar onze website, nos.nl. Het verslag was van Pas Sanders gisteravond op Schiphol. En Volendam is een hoofddoekje nu de inzet van een rechtszaak geworden. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nog zo'n 50 kilometer file aan Marcel, dus uh, het gaat snel de goede kant op. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht staat tussen Maandenbroek en Maarsbergen... 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is afgesloten. En op de A59, os Zee loopt het vast door een ongeluk voor het knooppunt Zonzeel. Er staat 4 kilometer file. Ook hier is de rechterreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bye bye, get happy. Nou, vreugde bij de Libische opstandelingen. Dit weekend rukten ze een flink eind op naar het westen. Stuk voor stuk heroverden ze steden in het noorden van Libië... die in handen waren van Gaddafi's troepen. Ook Sirte, het bolwerk van Gaddafi, zou in handen zijn van de opstandelingen. Verslaggever Lex Runderkamp vertelt hoe er in Benghazi werd gereageerd... op dat nieuws van de val van Sirte. Nou, ik werd vannacht hier in Benghazi aan de, aan de, in het oosten van Libië om vier uur vannacht werd ik uh, wakker door enorme explosies. Ik dacht van, Hé, hier is al helemaal geen oorlog meer, wat is hier aan de hand? Uh, en dat liep dat mondde uit in enorme vuursalvo's, salvo's. wordt hier elke nacht al in de stad geschoten. Maar werd echt, het werd echt heel intens. Toen ben ik. Uh, uh, maar ik merkte wel dat het een soort vreugdevuur was, dat er niet echt uh, een strijd gaande was. Dus toen ben ik de straat opgegaan en, en kwam op het, op het plein bij de haven terecht. En daar was iedereen enorm aan het feest vieren, omdat de eerste berichten loskwamen dat de geboortestad van Gaddafi gevallen is. Ja, en hier, hier zegt iedereen: nu we de geboortegrond van Gaddafi in handen hebben, zijn familie daar wegtrekt. Uh, ja, alle functionarissen weggaan, de eenheden achter Gaddafi aangaan naar Tripoli. Daarmee is zeg maar, de val van het regime van, van Gaddafi echt ingezet. En dat vieren ze hier in Benghazi, zeg maar, de hoofdstad van de, van de opstandelingen... echt als, als de overwinning op zichzelf al. Ja. Verovering van Sirte is overigens niet bevestigd. Er is niemand die dat bericht kan controleren. Het zijn verhalen die door de opstandelingen zelf worden verteld. Generaal buitendienst Barry, Barry, Barry Mekko, moet ik zeggen... denkt wel dat het oprukken van de opstandelingen te verklaren is omdat de internationale coalitie nu veel scherper aanvalt. Ja, ik denk niet dat hij gemakkelijk opgeeft. We zien de effectiviteit van de eenhoofdige leiding binnen de NAVO. Uh, wat er nu gebeurt is dat men precies weet uh, waar de troepen van Gaddafi zich bevinden en dat men die gewoon uh, met precisie, uh, met chirurgische precisie gewoon aanpakt. Ja, ja. En dat is natuurlijk. Uh, ja, desastreus voor Gaddafi. Toch zullen de opstandelingen Tripoli niet zo snel kunnen innemen... zegt Marco, als de andere steden. Ja, ze zullen dat wel proberen, proberen. Maar we hebben natuurlijk wel één probleem. Rond Tripoli is nog een heel grote groep burgers... die ook aanhangers zijn van Gaddafi. Ja, en uh, we hadden altijd gehoopt dat, die, dat er een kantelpunt zou komen... waarbij alle burgers zich tegen Gaddafi zouden kiezen. Dus ook, ook het establishment rond Gaddafi. Uh -huh. Dat zie ik op dit moment nog niet gebeuren... Uh, het kan zijn dat, uh, dat ze proberen die kant op te gaan, maar dan kom je toch echt in een, in een, wellicht in een soort burgeroorlog terecht. Ja, dus zowel Marco Tripoli dus nog niet zo snel ziet vallen, denkt hij wel dat Gaddafi's kansen snel slinken? We zien wel het einde van Gaddafi nader natuurlijk. Hij zal wat moeten. En uh, hij heeft nog steeds uh, in formele zin de optie van onderhandelingen. Uh, ik denk dat hij daar uh, op een gegeven moment z'n na zal trachten terug te grijpen. Maar dat houdt niet in dat dan de opstandelingen hun uh, opmars stoppen natuurlijk. Het is Gaddafi die de eerste stap moet maken. Hij heeft dat twee keer gedaan, maar daar heeft hij zich het niet aan gehouden. En als hij dat nu doet, dan weet hij dat hij uh, ja, in een zeer zwakke positie is. En vervolgens zal hij veel moeten toegeven. Marie, Marco, dus eerder in onze uitzending. Laatste nieuws natuurlijk ook via onze website nos.nl. 18 minuten over 9 is het. Wij gaan naar dat hoofddoekje dat inzet is van een rechtszaak. U hoorde dat Marcel al even zeggen. Het Don Bosco College uit Volendam. En leerlingen Imane Marcian ontmoeten elkaar vanmiddag voor de rechtbank van Zaanstad. Inzet is de hoofddoek van Imane. De katholieke school wil namelijk niet dat zij die draagt. Marcian vindt dat onzin en weigert haar hoofddoek af te doen. Bij ons in de studio onze onderwijsredacteur Josephine Truiman. Josvien, waarom mag Imanen geen hoofddoek op op school? Nou, goedemorgen. Het uh, Don Bosco College is een uh, katholieke school. En zij vinden eigenlijk het dragen van een hoofddoek... dat past gewoon niet bij onze identiteit. Dat past niet bij de identiteit van de school. Um, ik heb ook gesproken met de directeur en die zegt ook... ik wil niet dat leerlingen elkaar onderling onder druk gaan zetten. Dus niet van, jij draagt wel een hoofddoek, jij draagt er geen. Dat wil je niet hebben. En mag de school dit doen? Mogen ze leerlingen weigeren? Mogen ze het verbieden? Ja. Scholen mogen dat. Uh, scholen die vallen onder het uh, bijzonder onderwijs. Dus dan moet je denken aan katholieke scholen... of protestant-christelijke scholen. Die mogen op grond van hun religieuze identiteit... Hè, hun godsdienstig karakter... mogen die een hoofddoekverbod instellen. En deze school vormt erop uh, die dat wil. Dat uh, Dat is geen uitzondering. Uh, er zijn andere middelbare scholen in Nederland... die ook zo'n hoofddoekverbod hebben. Ja. En uh, ja, dat is dus uh, toegestaan. Maar... Wat ik niet helemaal begrijp door een is een katholieke school. Daar zijn ze ook heel duidelijk over. Dat is bekend. Hoe heeft die situatie dan kunnen ontstaan? Ja, in eerste instantie heeft uh, de school gezegd... nou, voor ons uh, geen hoeden, geen petten en dus ook geen hoofddoeken. Dat valt voor ons allemaal onder dezelfde noemer. Nou, er was leerlingen, het meisje, was het daar absoluut niet mee eens. En die is toen naar de commissie gelijke behandeling gestapt. En... Uh, toen pas eigenlijk kwam de school met het argument op de proppen van... luister eens, wij willen geen hoofddoeken, want wij zijn een katholieke school. Dus die hoofddoek past niet bij onze, bij onze religieuze opvattingen. Toen pas zijn ze met uh, de reden van ja, de katholieke grondslag ja. gekomen eigenlijk. Ja. Oké. Okay. En uh, dat vond de commissie gelijke behandeling eigenlijk te laat. Dat was geen geldig argument meer volgens hen. En zij hebben toen de, de leerlingen het meisje eigenlijk imane in het gelijk gesteld. Goed. Nu is het dus aan de rechter. Hoe is, het, hoe is het eigenlijk met dat meisje? Gaat zij wel naar school? Ja, ze gaat op dit moment uh, gewoon naar school. Maar de afspraak is wel, en dat is best bijzonder. Zij komt uh, s ochtends van uh, huis aangefietst. heeft gewoon haar hoofddoek op. En bij aankomst zet ze haar hoofddoek uh, zet ze af. Hmm. dat is... Uh... Raar, ja, inderdaad. Dus ja. daar moet de rechter zich over gaan uitspreken. Goed, ja. eh, dan krijgen we een uitspraak. Jozefien Trijman, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Dan naar de snelweg tussen Helmond en Eindhoven. Want die was gisteren opnieuw de hele dag dicht. Omdat TNO een experiment uitvoerde over spookfiles. Het doel, spookfiles door remmen en optrekken, te verminderen. Rudy van Rijswijk ging eens kijken in de regiekamer van TNO. A staat 0,5. R. Vmax 100. R. A-break, uh, uh, min 0,5. De regiekamer van uh, TNO, waar alles uh, precies gevolgd kan worden wat er op die A-270 gebeurt...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 Vijf van half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nog even schakelen met Joris van der Kerkhof, Hij is in Almere. Joris, er ging een tijd lang zo'n verkeerde grap: van een huis in Almere. Daar kom je van je leven lang niet meer vanaf. En nou ga jij ons vertellen dat mensen daar vrijwillig hun eigen huis bouwen? Ja, die bouwen daar vrijwillig een eigen huis. Omdat het zo ontzettend mooi is en zo ontzettend groot is. Wanneer bent u hier ook weer komen wonen? Niet in dit huis wat nu gebouwd wordt, maar uh, een half uur verderop? In 2004. En u vond het zo mooi dat u dacht van dat appartement daar met uitzicht op de A6 ik voor deze holle ruimte. Ja, nou, nu nog een holle ruimte, maar uh, naar ik hoop binnenkort een uh, prachtig ingerichte woning. Toon van Dijk van de PVV in, uh, in Almere. Kunnen we ook naar boven? Ja, we kunnen naar boven. Hallo, we naar boven. Um, in, u, u woont nu nog in Almere buiten en u zei uh, een paar uur geleden in de uitzending... Dat u daar een beetje last had van al die... Moeten we dingen... Ja, een beetje opzij duwen. Uh, last had van de, van de polen die daar uh, in, in, in huurhuizen wonen? Ik persoonlijk niet hoor, maar er uh, komen wel klachten vanuit uh, Almere van Buiten... dat dat uh, overlast bezorgt. Hoeveel polen werken hier? Uh, nou, op dit moment helemaal niemand, zoals u ziet. <laughs> het is stil. Uh, maar die hebben wel meegebouwd aan het huis. En uh, dat hebben ze goed gedaan? En het ziet er netjes uit uh, op dit moment. Uh, we zijn nu in de laatste fase. Ja, welke kamer wordt dit? D dit wordt uh, mijn slaapkamer. Helemaal alleen? Nee, ik, ik heb ook nog een vrouw. Die mag daar ook komen. Ja, nou, wat fijn. U mag er ook slapen, waarschijnlijk dan. Uh, vandaag, in de loop van de dag, uh, de uitslag van een uh, onderzoekpanel in, uh, in Almere. Bijna 2000 mensen. Hé, hey, is natuur hier. Er vliegt ja, ja. Een, is dat een vlieg of een mug? Een mug. Oh, dat is nou een mug. Oké, okay, nou, weg. Zo. Uh, onderzoek onder 2000 mensen. Uh, of dat de stad wel moet uitbreiden. Uh, u vindt omdat er te weinig eh, eh, uit de stad, te weinig openbaar vervoer is, dat die uitbreiding in ieder geval nu niet moet doorgaan. Als die 2000 mensen dat bevestigen, eh, wat gaat u er dan mee doen? Nou ja, kijk, het is denk ik belangrijk dat we in het kader van, van die schaalsprongen... of we dat nu wel of niet willen, in ieder geval op een wat regelmatige basis met elkaar gaan spreken. We zijn nu een pad ingeslagen zoveel jaar geleden... en dat zijn we eigenlijk blind aan het bewandelen achter de wethouder aan... Uh, en uh, ja, wij vinden dat dat eigenlijk zoiets zo belangrijks is voor de stad... dat we daar gewoon vaker over zouden moeten debatteren... en moeten kijken of uh, we die uh, weg nog wel willen bewandelen. En u bent van het praten, niet van het uh, zeggen van we moeten het gewoon niet doen. Ja, nou ja, kijk, als, als uiteindelijk blijkt dat, dat dit de oplossingen zijn... voor de ontsluiting van Almere... dan zal er van ons een keihard nee gehoord worden. En dan zal er inderdaad ook wel politiek gezien actie worden ondernomen... om dat te stoppen. want Het heeft meer nadelige gevolgen. De mensen die hier nu wonen, en daar gaat het voor ons er eigenlijk om... die hebben allemaal geïnvesteerd in hun woning. En op het moment dat het, het aanbod zo groot wordt... en er eigenlijk maar relatief weinig vraag is... is eigenlijk een situatie die nu al aan de hand is... Ja, dan komen dus die investeringen, die prijzen van die woningen enorm onder druk te staan. En je hebt dit voor een prikje kunnen kopen dan? Uh, nou ja, het is toch altijd een hele investering. En wat De, je niet hoeveel wilt, dan? En, en, nou, dat ga ik u niet vertellen. Okay. Maar uh, wat je niet wil, uh, als je zoiets doet, als je zo'n beslissing neemt... is er uh, vijf of zes jaar later achter komen dat je slecht hebt geïnvesteerd... en dat het uh, veel minder waard is geworden. Ja, dat zou nog kunnen gebeuren. We gaan van uw slaapkamer en van uw vrouw... Wat wordt dit dan? De, de, de badkamer. Badkamer. badkamer. Ja, daar is nog niks van te zien. Uh, dit is dan van de kinderen, de kamers? Dit zijn de kinderkamers, ja. Eén, twee, en dan uh, ja, tegenwoordig moet je een speelkamer ook voor de kinderen hebben. Dus die komt er ook. En, uh, en dan nog een badkamer. Ja, en het wordt dus nu nog gebouwd en de ramen zijn een beetje... Ja, daar kun je nog niet zoveel uh, doorzien, die zijn een beetje beslagen. Ja. Als je dat dan... Mag het? Ja, hoor. Een beetje open, schoonmaakt. Nou ja, dan zie je de zon schijnen door Almere. En je hebt wel het gevoel dat de zon schijnt. In Almere ook in overdrachtelijke zin. Uh, ja, de, nee, de zon schijnt zeker, maar uh, we moeten zorgen dat hij blijft schijnen. Nou, dan gaan we daar naar buiten kijken, naar de zon kijken en het, dat tegen hem zeggen. Of haar, wat is de zon eigenlijk? Weet ik weet ah. nou ja, het niet. Maar ja, schijnt in ieder geval. Nee. Zonnetje in huis vanochtend, Joris van de Kerkhof. Kijk, dat kan maar weer ja. wel in Almere. Ruimte genoeg, een speelkamer voor de kinderen. <lacht> Dus we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal van deze ochtend. Morgen zijn we er weer. Klokslag, 6 uur. We hopen u ook. We gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkemand. goedemorgen. Wat heb je allemaal? Dag Lara, goedemorgen. Het proefverlof voor TBS'ers staat opnieuw ter discussie. Na de verdubbeling van het aantal ontsnapte TBS'ers. De vraag is wat gaat de coalitie vragen aan de verantwoordelijke staatssecretaris... voormalig crimefighter Fred Teven. Ik praat zo meteen met een van de coalitiepartijen. Verder zouden medisch specialisten vaker goedkopere medicijnen kunnen voorschrijven? Dat zouden dus ze ook ook moeten doen, vindt nu ook de orde van medisch specialisten. Frank de Grave is hun voorman en met hem praat ik ook zometeen. En in Syrië is gisteren de noodtoestand opgegeven. Jullie hadden het daar vanochtend ook al over. Maar de protesten gaan onverminderd door dit weekend En er vielen er twaalf doden bij het protest in de stad uh, Latakia. En we hebben zometeen contact met uh, onze verslaggever... die ooggetuige was van een van die demonstraties. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van Klokslag, half tien, door Altmegens. Radio 1, het NOS-journaal.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 In het oosten van Afghanistan zijn zeker 20 werknemers van een bouwbedrijf omgekomen bij een explosie. Een vrachtwagen met explosieven ontplofte midden op het terrein van het bedrijf. Gisteravond gebeurde dat. Tientallen mensen raakten gewond. En een van de Nederlandse mede-aanklagers bij het proces in Duitsland tegen kamberwaarder Demjanjoek is plotseling overleden. Het is Rob Wurms. Hij vertegenwoordigt dus een twee zussen die in de oorlog zijn omgebracht in het kamp Sobibor. En Wurms zou over twee weken zijn requisitoor gaan houden. Zijn advocaat neemt die taak nu over. Rob Wurms is 68 jaar geworden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aanweb verkeersinformatie. Er staat nog zo'n 25 kilometer aan files en die files worden snel korter. Er zijn twee uitzonderingen en die staan allebei op de A12. Eerst vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Knopend Maandenbroek en Veenendaal West. 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En een stukje verderop staat er tussen Maarsbergen en Driebergen 3 drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Proefverlof opnieuw ter discussie na de verdubbeling van het aantal ontsnapte TBS'ers. Medisch specialisten willen goedkopere medicijnen gaan voorschrijven. Syrië heft de noodtoestand op, maar de protesten gaan onverminderd door. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is Kairo. Goedemorgen, Nederland. <truimert> Marielle Beers is vanochtend in Bussum. En dan zijn we te gast bij de dierenkliniek hier. Want het schijnt dat de dierenarts een veel gevaarlijker beroep is dan we altijd dachten. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Het aantal ontsnapte tbs'ers is fors toegenomen. 41 tbs'ers namen tijdens het proefverlof de benen, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf vanochtend. We moeten oppassen dat deze berichtgeving het systeem niet onderuit trekt, zegt Madelaine van Torenburg, woordvoerder Veiligheid en Justitie van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u daarmee? Oh, wat ik daarmee bedoel is dat we natuurlijk altijd schrikken van dit soort berichten. Iedereen denkt, nee, wat is er nou weer aan de hand met dat tbs-systeem? terwijl we hier juist uh, onze maatregelen op hebben genomen. Ja, dus u ik vindt het allemaal af... fantastisch werken dat er 41 uh, tbs'ers ontsnappen en dat het aantal is verdubbeld? Wat ik fantastisch vind is dat we juist onze maatregelen in het coalitieakkoord hierop hebben genomen. Dat je nog scherper kijkt bij wie is er een verlofrisico en bij wie niet. Maar we moeten ook niet vergeten dat we vele, vele duizenden verlofbeweging hebben per jaar... En dat er uh, 41 mensen niet op tijd terug waren. Het aantal tbs'ers dat niet terugkeert van een proefverlof en ontsnapt is, is verdubbeld. Het aantal tbs'ers dat niet op tijd is teruggekeerd van verlof is verdubbeld. En dat heeft de, klok... soms grote gevolgen. Uh, nee. Mensen die worden neergestoken in een uh, HEMA bijvoorbeeld. Uh... Nou, laat ik, het, uh, laat ik het nog erger maken dan. Want da daar valt deze namelijk niet onder. Hoe bedoel je? Uh, degene die is... Uh, aangehouden uiteindelijk, omdat er een gruwelijk feit was gepleegd. Ja. Dat is niet iemand die niet op tijd was teruggekeerd van verlof. Dit was ja. bene een begeleid verlof. Maar mevrouw van Thornburg, ook uw partij heeft de afgelopen jaren, toen uw fractievoorzitter nog woordvoerder was op dit dossier, gehamerd dat die tbs'ers binnen moeten blijven, dat ze niet meer mogen ontsnappen, dat ze terug moeten keren van een proefverlof en als het niet werkt, dat dat dan het hele systeem is tegen het licht gehouden moet worden. Nee, wat wij altijd hebben gezegd is dat je de problemen moet aanpakken die daar zijn. En dat betekent dat we maatregelen moeten nemen ten aanzien van verlof. En dat is wat we nu doen. We hebben gezegd iedereen moet op tijd terugkeren van verlof. En die enkeling die niet op tijd terugkeert, die komt het komende jaar gewoon de deur niet meer uit. En misschien komt hij wel helemaal de deur niet meer uit. Daar hebben we de longstee voor bedacht. Maar, maar het zou toch de, de bedoeling moeten zijn dat die mensen überhaupt terugkeren? Dat... Absoluut. <laughs> het, is absoluut. Het, is toch niet, het is toch niet de bedoeling dat, de helft, uh, of dat, dat er twee keer zoveel TBS'ers als niet meer terugkeren van het proefverlof? Maar je moet toch kijken op de, op de, ik geloof, 5000 verlofbewegingen per jaar. Dat 41 mensen niet op tijd terug waren. Die mensen moet je aanpakken. Je moet ervoor zorgen, en daar is die speciale commissie voor nu, die ervoor zorgt dat we beter weten waar zitten de risico's. Ja. De mensen die een risico vormen en niet op tijd terugkeren. Dat we die aanpakken. Ja. Veel gerichter op degene die niet op tijd terugkeert. Daar hebben we onze maatregelen op genomen. Daar hebben we hebben ook vorige week een debat over gehad. Hoe zorgen we ervoor dat we weten waar de risico's zitten? En degene die het uh, verpest, die wordt aangepakt. Maar mevrouw maar Van het... Torenburg, er is een enquêtecommissie geweest in de Tweede Kamer. Ja, het onderwerp het staat er? jaar in jaar uit op de uh, politieke agenda. De Tweede ja. Kamer is er hier jaar in jaar uit boos over. En het werkt dus kennelijk niet. De maatregelen die zijn genomen, want het aantal ontsnapte tbs'ers is verdubbeld. Wanneer gaat u daar eens iets aan doen? Dat het aantal uh, ontsnapte TBS'ers op dit moment het grote probleem is, Want ze plegen geen delicten. Dat is niet hetzelfde lijstje. U vindt het, het geen gaat... probleem dat het aantal TBS'ers dat niet terugkeert van het proefverlof, dus ontsnapt, is verdubbeld? Ik vind het een probleem wanneer er de delicten worden gepleegd en wanneer die mensen niet uiteindelijk worden gepakt. U en vindt het geen probleem dat lijstje. ze niet terugkeren? U vindt het niet, uh, geen probleem dat het aantal is verdubbeld? Ik vind het wel een probleem wanneer ze helemaal niet terugkeren, maar dat is ook niet aan de orde in dit lijstje. Dus Ik als ze even boodschappen over... gaan doen en uh, toevallig drie uur later terugkeren, vindt u dat geen probleem? Dat vind ik wel een probleem, maar dan komt deze TBS'ers komende jaar de deur niet meer uit. Maar, dat is wat we geregeld hebben. Dat ja. we ervoor zorgen dat degene die niet op tijd terugkeert, dat we die aanpakken. Maar wat belangrijker is, ja. is dat er geen delicten worden gepleegd door TBS'ers wanneer ze terug worden geleid in de samenleving. Ja. Daar maken we de samenleving veiliger. Ja, maar als ze niet en terugkeren van proefverlof en, daarom, en ontsnappen, en dan is, is de kans aanwezig de, dat ze een delict uh, gaan plegen. Afmaken, ja, mag ik mijn vraag en, stellen en dan kunt u daar ja, u antwoord op geven? Ik heb een vraag geven. gesteld en ik wilde zo graag antwoord geven. Ja, had u toch gedaan? Nee. Nee, want ik was nog niet eens op de helft van de zin. Ik wil heel graag uitleggen dat we daarom de maatregelen hebben getroffen... die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Daar hebben we vorige week een debat over gehad. Dat we aan de ene kant ervoor moeten zorgen dat we weten waar de risico's zitten. Die mensen komen er gewoon niet meer uit. En aan de andere kant, mensen die niet op tijd terugkeren... want daar hebben we het over. Ze dus waren niet op tijd terug. Dat die het komende jaar gewoon de deur niet meer uitkomen. En dat men echt gaat voelen van... ik moet ervoor zorgen dat ik in mijn behandeling blijf. Want wat we nu steeds deden... Is één iemand haalt iets uit en de alle deuren gaan dicht. Dan denkt de rest ook, waarom zou ik nog mijn best doen om, eh, om in mijn behandeling te blijven. En we willen juist, zelfs tbs'ers vragen hierom, we willen juist ervoor zorgen... pak de kwaaien die keihard aan, dat is wat we nu doen... maar hou het systeem overeind, want uiteindelijk maakt dat de samenleving veiliger... Juist vanuit de TBS is het zo dat we veel minder recidieven hebben. Vele malen minder dan het gevangeniswezen. Dus laten we wel zorgen dat het systeem overeind houden. En uiteindelijk degene die het systeem verpest, dat we die aanpakken. En daar zijn de maatregelen van vorige week op gericht. Is de zin af? Ja. Dan stel ik u nu een vervolgvraag. Namelijk, We hebben hier al jaar in, jaar uit, herhaal ik mijn vraag, zoals u het antwoord al drie keer hebt herhaald, een discussie over... En kennelijk werkt wat u daar met z'n allen bedenkt in Den Haag of in het gevangeniswezen... werkt niet, want het aantal tbs'ers dat ontsnapt is verdubbeld. Wat gaat u van de staatssecretaris vragen dat hij kan doen zodat dit niet meer voorkomt? Dat hebben we juist vorige week allemaal al besloten. Dat is wat ik probeerde uit te leggen. Wij zorgen ervoor dat we beter toetsen in de toekomst. Dat de kwaliteit verbetert. En dat degene die uiteindelijk te laat terugkeert, dat die het gaat voelen. En dan zullen we ervoor zorgen dat er minder onttrekkingen zijn. Ja. En uiteindelijk zorgen we er met het hele systeem voor dat ja. mensen minder delicten plegen. Maar en daar gaat het artikel ook niet maar over. Maar dat, dat proberen we toch al te jaren? Zijn. Nou, nee, dat is niet waar. Nou. Waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest is er toch voor zorgen dat we uh, de kwaliteit natuurlijk verbeteren. Dat we meer zorgen dat we weten wat er aan de hand is. Maar heel gericht degene aanpakken die zijn verlof verstiert... Dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan. En dat is een maatregel die dit kabinet heeft genomen, dat ook in het coalitieakkoord stond. Ja. Iemand die niet op tijd terugkeert, ja. die heeft het zo verschrikkelijk mogelijk daarna, dat ze het wel uit hun hersens laten om op de volgende keer weer niet op tijd terug te keren. Goed. Maar als er een delict wordt gepleegd, hè, dat is een heel ander verhaal, maar daar gaat dit artikel over. En hoeveel op. tijd geeft u deze Als nou, Volgend jaar blijkt dat met het nieuwe regime het aantal TBS'ers opnieuw is verdubbeld. Wat dan? Dan zullen we opnieuw om de tafel gaan. Maar dat, dat verwacht ik helemaal niet. Want dat is ook niet de lijn die we de afgelopen jaren zien. We hebben zoveel duizenden lofgangers. Ja. 41 mensen zijn niet op tijd teruggekeerd. En dat zijn niet de mensen die de delicten hebben gepleegd. En dat aantal is verdubbeld. Maar de delicten, godzijdank niet. Maar het aantal is verdubbeld. En de delicten niet. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De goudprijs is opnieuw naar een recordhoogte gestegen van 1447 en 82 dollar cent per ounce. Het vorige rapport was nog vorige record, sorry, was nog maar uh, van 7 maart. Wat is er aan de hand met dat goud? Jan de Koning is belegger in het grondstoffen bij Somerset. En die heeft het antwoord. Nou, die goudprijs is tijd, vanwege de zorgen die er op dit moment zijn rondom de schuldencrisis in Zuid-Europa. De kans is namelijk heel groot dat na Griekenland en Ierland ook Portugal financiële hulp van Europa nodig heeft. Nou, omdat overheden steeds meer geld benen, meer schuld op zich nemen... zijn mensen bang dat de waarde van papiergeld uiteindelijk zal dalen. Nou, dat heet ook wel inflatie en mensen willen zich hiervoor beschermen. Deze mensen kopen goud en vervolgens stijgt daardoor de goudprijs. Uh, maar niet alleen goud stijgt in waarde, het zijn vrijwel alle grondstoffen stijgen vanaf 2003 in waarde. Denk bijvoorbeeld aan zilver, palladium, maar ook koper, aluminium en olie... We staan namelijk aan de vooravond van nog grotere prijsstijgingen in grondstoffen... Waardoor de goudprijs bijvoorbeeld al duizenden dollar zou kunnen stijgen... en de olieprijs ook tot voorbij de 200 dollar kan stijgen. Al dus Jan de Koning, belegger in grondstoffen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Bussum. En daar is nog altijd de Beers. Terwijl hier de trein voorbij komt aan het spoor bij station Bussem Zuid, zijn we te gast bij de Sterdierenkliniek naar de Bussem. Gastheer Frank Kaalman, u bent dierenarts. U kan het ook zo van uw plaatje aflezen, want het spreekuur is geloof En wij zijn hier omdat er uh, in een rapport naar buiten gekomen is dat er een aantal dingen gevaarlijk zijn voor dierenartsen. U teelt te zwaar bijvoorbeeld, uh, daarnaast werkt u met gevaarlijke stoffen, soms uh, rundgestraling die uh, te hoge dosissen heeft en uh, natuurlijk dierziekten. Dus wij zijn hier om eens even te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja. Dat klopt, Er is inderdaad een groot onderzoek geweest van de arbeidsinspectie waarbij ongeveer 260 dierenartspraktijken in Nederland zijn bekeken en onderzocht door de arbeidsinspectie. Bij een groot deel van de praktijken is alles in orde en bij een Kleiner gedeelte zijn er nogal wat op- en aanmerkingen gepleegd. Dat gaat vaak over kleinere dingen, vaak administratieve dingen. Over het algemeen is er een veilige situatie in de dierartspraktijk. U zegt kleinere dingen, maar u vertelde net dat u een rotwaarder moest optillen van 50 kilo. Ja, dat, dat is zijn, niet klein. Nee, dat zijn letterlijk geen kleine dingen. Dat zijn gelukkig dingen in deze praktijk uit het verleden. Dus we hebben hier, omdat arbeidsomstandigheden ja, zeer belangrijk zijn, hoogste prioriteit hebben, hebben daar aanpassingen voor gepleegd in de praktijk, waardoor wij zelf en ons personeel op een veiliger manier kunnen werken. Daarom zijn we ook vandaag met u te gast. Uh, want wat zijn die aanpassingen? Nou, een hele simpele aanpassing. Een behandeltafel waar wij inderdaad de 60 kilo zware hond op moesten tillen. Dat doen we niet meer zelf. We hebben nu een zogenaamde hooglaagtafel. We laten de tafel tot aan de vloer zakken. De patiënt, zoals wij dat noemen, stapt daar zelf op en dat laat hem weer omhoog gaan. Er hoeft niemand te tillen en iedereen gaat weer veilig en gezond naar huis. Over patiënt gesproken, we kijken hieruit op twee kooien met daarin een poes en een kater. Vandaag nog wel, aan het eind van de dag niet meer. Um, die gaan onder narcose, is dat nog gevaarlijk? Nee, als je met gediplomeerd personeel werkt, zoals je hier in deze praktijk, goed op elkaar let, een goed kwaliteitshandboek hebt, goede afspraken met elkaar werkt, is dat niet gevaarlijker dan dat in een mensenziekenhuis gaat, in de humanenzorg. Uh, we letten goed op wat we doen en uh, nee, dat is geen gevaarlijke situatie. Het valt mee als je als werkgever, als ondernemende dierenarts, goed je zaakjes voor elkaar hebt. Met je personeel, wat gediplomeerd is over het algemeen. Goed oplet wat je doet, goed de boel papier zet en daar ook naar leeft. Dan gaan we even naar Bart Smit. Die staat hier ook uh, te wachten van de Koninklijke Nederlandse u. Maatschappij voor Diergeneeskunde. Een mond Een <laughs> uh, Bent u geschrokken van dat onderzoek? Nee, omdat we waren erbij betrokken en we hebben het rapport ook van tevoren door kunnen lezen. En het gaat inderdaad om met name constateringen van kleine aard. We hebben van de tien keer van de administratieve zaken, waar een aantal zaken, veiligheidsbladen van medicijnen of gevaarlijke stoffen of apparaten niet voldoende zeg maar, zeg maar, transparant zijn. Dus in die zin zijn het kleine dingen. We krijgen als beroepsgroep zelfs nog een compliment in het rapport over het feit dat wij als... als overkoepelende organisatie, voldoende ondersteunend zijn en prachtige uh, producten zoals een aardelkotalig is een toestand waarbij we onze leden zeg maar, meenemen in een proces voor veiligheid uh, op de werkvloer. Dus in die zin is het allemaal een, een iets wat overtrokken verhaal zoals het uh, afgelopen vrijdag in de pers is gekomen. Nou zijn wij hier uh, bij een praktijk waar voornamelijk honden, katten, cavia's, konijnen komen, maar er zijn natuurlijk ook dierartsenpraktijken uh, die, die voor groot vee gaan, schapen, koeien. Nou dan denk ik bijvoorbeeld aan de q daar word je als dierenarts ook aan blootgesteld. Zij er zijn inderdaad mogelijkheden dat je inderdaad als dierenarts aan dat soort zaken wordt blootgesteld. Over het algemeen is de beroepsgroep voldoende op de hoogte van de risico's en de gevaren die ze daarin lopen. Nemen daar de voorzorgsmaatregelen voor. Daar waar dat niet is, worden ze ondersteund door de beroepsgroep. En Dus in die zin zijn dat soort zaken relatief goed op orde bij de dierenartsen. Dus geen reden voor paniek? Nee, zeker niet. Eerder reden tot het uitspreken van een compliment voor het feit dat je toch met een relatief zwaar belastend beroep hebt. Eh, toch tot, tot dit soort resultaten komt en dat het met name gaat om administratieve zaken en niet om echte arbeidsrisico's. Nou, dat is weer goed nieuws voor u, meneer Kaalman. U ja. kunt weer verder met de volgende patiënt. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. En uh, ik onderstreep de woorden van meneer Smit. Klopt helemaal. De beroepsvereniging die uh, ondersteunt ons aan alle kanten en uh, met gezond verstand uh, samen komen we tot een uh, hele goede oplossing op die dagelijkse uh, werkvloer. En die dagelijkse werkvloer, die ga ik nu weer verlaten. Zij, Maria de Beers. Straks, Syrië kondigt hervormingen aan, maar de protesten gaan onverminderd door. Eerst nu het Goede Nieuws. Positive News Network. Met Jas Koopmans. Na 106 jaar geen slagerij Koopmans meer in de Venloze Gasthuisstraat. Ja, dat is... Uh... Ja, Lot. De mensen die willen maar een half uur of een uur uitbreken... voor boodschappen te doen in de week. Ja. Kijk, een, een huisvrouw die gaat naar de super en die koopt alles. Ja, in dus één keer. Tegenwoordig gaat zelfs het brood de present. Dus uh, ja. Ja, uh, ze moeten het maar zelf weten. Een prachtige slagerij. Na 106 jaar gewoon weg. denk 1904, als mijn opa begonnen in, in deur dan Daarnaast, waar we nu zitten, dus op gastenstraat nummer 7 en nu zitten we op 9. Ja. In 1920 is hij naar 9 gegaan. En uh, ja, tot, tot uh, 1 april of tot 2 april zitten we daar. Dus en dan is het afgelopen. Precies 106 en een half jaar. Tja. Ja. Dat is best een emotioneel uh, moment voor u, denk ik, of niet? Ja, en uh, mijn hele familie zit in, in het vlees in de slagerij. Bij, mijn moeder, uh, mijn moeders vader die was ook, uh, ook slagerijen. Uh, die zijn broers die hadden allemaal slagerijen En uh, ja. mijn oom had een vleesgrossierderij. En alles zit in het vlees. Dus, uh, ja. Ja. ja. Ja, en dan houdt het op. Gewoon. Pas. Dan houdt het op. Ja. Weg traditie. Ja, ja, ja. Nou, dat zou best emotioneel zijn. Ja. Ja, ja. Ik heb altijd gezegd: ik blijf dat doen tot ik erbij neerval. Maar dat, dat kan ik die mensen de rest niet aan doen. Kijk, als ik mijn vrouw daarmee opzadel, als er wat gebeurt. Dan... Dat gaat niet. En, en nu kan ik het goed verkopen, dus ik heb het, boem, verkocht. Ik heb ook geen spijt ervan, ik ben er klaar mee. Heeft u wel geprobeerd een opvolger te vinden, om de naam in ieder geval ja, te ik, houden? ik heb uh, ja, nog erger. Ja, mijn zoon is getrouwd met een dochter van een slijf. Nou... <laughs> dus, ja, ja, maar die willen dat zeker niet. Mijn zoon zou dat nog wel willen, maar, maar zijn vrouw zeker niet. Dus uh, die... die uh, die heeft eigenlijk vroeger een beetje tegen de zin in de slageren mee moeten werken. Dus die doet het zeker niet. Nee. Dus, uh, nee. Ik heb daar natuurlijk naar gezorgd, maar... Dat, dat, nee, die zijn er niet. Nou ja, het hangt erop. Ja. Wat gaat u het uh, meest missen aan het slagersvak? De mensen. Ja. En, en wat ik graag doe, best worst maken. Ik bedoel, uh, ik ben... Uh, ik ben geen, geen winkelman. Ja, die winkel vind ik wel erg om uh, een beetje te animeren. Maar niet... Uh, eh, dat vind ik het, eh, worst maken vind ik heel leuk. Iets creëren vind ik leuk. Ik heb altijd gekookt. Ja. Dus dat worst maken, dat, dat ligt mij ook. Dus, uh, ik zou dat ook best nog wat, uh, wat willen, uh, willen doen. Uh, twee, drie dagen in de week of zo, dat vind ik prima. Wat gaat u nu doen de hele dag? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik ben ook nog nooit zo vaak met mijn vrouw geweest. Dus. Het is heel raar, maar ik heb het gevoel dat ik nu moe word. Ja. ja. Jaren dus hard gewerkt. Dat ik echt. Uh, ik ben s'avonds. heb ik het gevoel dat ik ben kapot. Dus uh, dat heb ik nog nooit gehad. Dus. Uh, ja, ja dan, dan moet ik toch uh, eerst als twee maanden niks doen. Nou, meneer Koopmans, ik wens u uh, een uh, heel prettig leven verder dan. Dankjewel. Dag, meneer Koopmans. Dag. Dag. dag. Brenger van het Goede Nieuws was Karl-Johan de Zwart. ik was dat, uit België met The Night Before. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Syrië, waar gisteren de noodtoestand werd opgeheven... maar de protesten gaan er onverminderd door. Dit weekend vielen er twaalf doden bij het protest in de stad Latakia. En niet alleen in Libië zelf, maar ook in Bioland-Libanon werd geprotesteerd. En daar was onze collega Noord Diep bij. Noord, goedemorgen. Goedemorgen. Met enige vertraging op de lijn, wat heb je daar gezien voor protesten? In Libanon? In Libanon. Ja, in Libanon zijn enkele honderden Syrische gastarbeiders de straat opgegaan om te protesteren voor het regime van Bashar al-Assad. En mijn inschatting is dat daar een grote organisatie achter zit vanuit de Syrische regering die best goed aanwezig is in Libanon. En dat natuurlijk in een poging om discrediet te brengen aan de demonstraties tegen het regime. Ja, dus niet alle Syriërs zijn dus tegen het regime. Nee, je zou eigenlijk het volgende kunnen zeggen: dat een heleboel Syriërs zijn wel degelijk voor het regime, en dat heeft een aantal redenen. Eén: in Syrië is het regime altijd trouw gebleven aan het nationalistisch, anti-imperialistisch regime. Nee, je bent even slechter verstaan. Uh, uh, ik ga de vraag uh, even opnieuw stellen, misschien dat je opnieuw antwoord kunt geven, want het klinkt een beetje alsof je uit een uh, robot uh, komt, zal ik maar zeggen. Uh, mijn vraag okay. was of niet alle Syriërs dus tegen het regime zijn. Jij zei nee, niet alle Syriërs zijn tegen het regime. En vervolgens was het antwoord niet meer te volgen. Ja, kan je me nu verstaan? Ik hoop het wel. Jazeker, ga je gang. Oké, okay. niet alle Syriërs zijn dus tegen het regime. En dat komt omdat het Syrische regime... teruggebleven aan het anti-imperialistisch discours... dat hen aan de macht gebracht heeft... ...van uh, tegen de bezetting van Palestina zijn en bijvoorbeeld tegen de oorlog in Irak zijn... ...en niet samenwerken met de regeringen en in... economische liberalisering... ...wat tot heel veel armoede heeft geleid in landen als Egypte en Libië. Uh, aan de andere kant zijn Syriërs natuurlijk ook onderhevig geweest voor 50 jaar lang aan propaganda. En dat zorgt er in ieder geval voor dat je een deel van de waarheid kunt missen... als gewone burger. Maar politiciëristen zijn wel degelijk tegen het regime... en die tonen zich voor een deel... en waarschijnlijk is dat de top van de ijsberg... in de straatje die we zien Syrië de afgelopen dagen. Juist. Nou is de vraag natuurlijk of het opheffen van die noodtoestand... die al sinds 1962, meen ik heb, een hoop van kracht is in dat land... Uh, door uh, de president Assad... of dat genoeg is om de rust weer een beetje terug te laten keren in dat land. Wat denk jij? Ik betwijfel het tot heel... Ik moet ook toevoegen dat gisteren de noodtoestand um, niet is opgeheven, maar is aangekondigd die heel snel wordt opgeheven. Dus hij is er nog steeds. Dat betekent dat mensen gearresteerd kunnen worden, in een gevangenis gestopt worden, dat de media gecontroleerd wordt door de overheid. Maar... De Syriërs die weten als je uh, genoeg mo moed hebt, en zelf hebt van de situatie om te gaan protesteren, dan weet je dat de Syrische regering nu in een moeilijke situatie zit en probeert van alles en nog wat te doen om de bevolking te sussen, ja. zonder dat dat betekent dat er daadwerkelijk veranderingen zullen komen. Ja. Dus is het genoeg? Waarschijnlijk niet. Maar is het voldoende, de acties van de, protest, van de mensen die protesteren... om het regime ook omver te helpen? Dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus het blijft, het blijft ontzettend spannend. Ja. Um, wat zegt het jou dat in de stad Latakia, als ik het goed uitspreek... twaalf doden zijn gevallen? Uh, bij mijn weten is dat ook zeggen, het bolwerk waar de, de heersende elite vandaan komt? Ja, Latakia is... Inderdaad, waar de uh, president vandaan komt. Al moet ik ook daarbij toevoegen dat Latakia een multi of een multisectarische stad is. Waar ook een heleboel toenieten uh, wonen. Um, en dat is, dat is interessant. Omdat je uh, uh, moet ja. weten dat hier ja. het gescheurd wordt uitspeeld door de regering van, uh, van Bashar al-Assad. Uh, er wordt nu continu gezegd in de media en op tv: van jongens, dit is een sectarische uh, dat heeft niets te maken met de dingen van democratie en vrijheid. En daarom moet u niet bestraat over ja. de topgang van de Er zijn twee kernvragen nog over wat ons betreft. Eén is, want dat hebben we namelijk ook in Egypte, in Tunesië en voor een deel in Libië gezien. Hoe is het met de steun van het leger aan de president? Is het leger aan het overlopen, ja of nee? Ja, het leger bestaat in termen van leiding. Dus de grote officieren, maar ook de middenofficieren. Dat zijn allemaal Alawiten. En de Alawitische secte is een onderdeel van de Siaïtische secte. En dat is de secte waar de president en zijn vader komen. Yes. En die zullen waarschijnlijk aan de kant van het regime blijven. Wat een groot verschil is met Egypte en, en, en, uh, en Libië zelfs, waar een deel van het leger heel snel aan de kant van de uh, demonstranten is gaan, gaan komen te staan. Wat ervoor heeft gezorgd dat daar het regime veel op nou ja, redelijk snel onver is geworden. Ja. In Syrië zullen die Alawitische officieren waarschijnlijk aan de kant van de president blijven. En dat komt omdat ze bang zijn dat zij als minderheid, want ze vormen maar de alawieten 12% van de Syrische bevolking, in een probleem komen als, het, uh, als de leiding niet meer in de hand is van een Alawit. Aan de ene kant is dat een reële angst, want je moet je voorstellen dat als je... Uh, als je niet altijd voor 50 jaar lang gezien hebt dat topbanen naar Alawit te gaan, dat die niet in de ver en in de regering, dat er op het gegeven moment wel iets van um, uh, agressie ontstaat richting die secte. Aan de andere kant is het niet helemaal realistisch, omdat die mensen die op straat zijn, zijn echt niet allemaal... Uh, sectarische fundamentalisten en die zijn daar daadwerkelijk om te eisen voor betere levensomstandigheden, meer democratie en meer vrijheden. Juist. Goed, de laatste keer een vraag. Heel kort antwoord, alsjeblieft. Noor, uh, blijft de president zitten, denk jij? Ik kan het niet voorspellen. Voorlopig. Als ja. de coalitie van de elite van de economische machthebbers... dan valt die maar op. die breekt, dat is nog niet bij. Goed, dankjewel Noor. Vanuit uh, Libanon, met excuses voor de slechte verbinding. Straks, de orde van medisch specialisten... wil goedkopere medicijnen gaan voorschrijven. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws van 10 uur met Dorot Meegens... blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.